Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. PVV, VVD, NSC en BBB willen toch weer gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Alle vier die partijen zijn bereid daarvoor ministers te leveren. Politiek verslaggever Xander van der Wulp, kunnen we dit een doorbraak noemen? Ja, gisteren tekende zich dit uh, misschien een klein beetje af... maar na veel om elkaar heen gedraaien is dit toch wel een doorbraak. En de doorbraak zit hem er vooral in dat uh, Pieter zich dus weer bij de andere drie aan tafel wil gaan zitten... en dat zijn partij NSC ook bereid is daarvoor uh, ministers te leveren... of ministers te gaan benaderen. En je merkt bij de andere partijen en nu ook bij NSC... toch wel ongeduld de fase van om elkaar heen draaien en aftasten. Dat is echt voorbij... En en na volgende week willen ze echt gaan onderhandelen. Historisch nieuws uit Frankrijk vandaag. Het land gaat tienduizenden homoseksuele mannen een schadevergoeding betalen... omdat ze in de jaren 40 tot 80 zijn opgepakt... nadat ze zich in het openbaar hadden geuit als homo. Het ging er veel over in de Franse media de afgelopen dagen... in aanloop naar de uitspraak. Met ook veel voorbeelden, vertelt correspondent Frank Renaut. Er was één uh, aansprekende verhaal van een man, Bernard die in de jaren 60 als 20-jarige werd opgepakt in Bordeaux... omdat hij een homobar bezocht. Dat was het enige. Hij zat twee dagen... ...in de cel voor verhoor. En tijdens dat verhoor heeft de politie zijn familie en zijn werk gebeld... ...om te vertellen dat hij homo was en illegale dingen deed, zoals dat toen heette. Homo's in Frankrijk mochten pas vanaf hun 21ste een seksuele relatie met elkaar hebben. De Franse Tweede Kamer erkent nu dat dat discriminatie was... ...en dat het voor trauma's heeft gezorgd. Ajax tegen Eston Villa in de Conference League is geëindigd in 0-0. Ajax moest het de hele wedstrijd zonder Steven Berghuis doen... Hij had te veel last van zijn knieblessure. De scheids gaf Conza van Aston Villa twee keer geel. En ook Gooier van Ajax kreeg twee gele kaarten. Ook toen het 10 tegen 10 was, werd er niet meer gescoord in de Johan Cruijff Arena. Volgende week is de return en gaat Ajax op bezoek in Birmingham. Het weer dan nog. Het is droog en steeds frisser. Vannacht kan het in het midden en oosten van het land zelfs gaan vriezen. Morgen weer een zonnige dag met flinke wind en 9 tot 12 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Je kunt het een beetje vergelijken eigenlijk met wat Astrid doet, postrock. Want Astrid uh, doet het dan uh, met vocalen, Maar deze band, Dontar, die doet dat uh, instrumentaal. Heftig, zacht, filmisch en melancholiek. Doorspekt met grooves, zo uh, omschrijven ze het. En het is een uh, vervolgstap uh, van de oprichters van Semi-stereo. Ja, allicht, want dat hoor je er toch wel duidelijk aan af uh, in dat opzicht. Met de bedleden Martijn Wijburg, Frank Wijers en Marcel de Graaf. Uh, bovendien, Semisterio is uh, al een lange tijd uh, bezig. En daar uh, maakte ook bijvoorbeeld Paul Glandorf nog uh, volgens mij deel uit. En ooit zat Ron Broekhuizen in deze band. En die is vervolgens naar een band uh, uh, gegaan... die we vlak voor negen uur hebben kunnen horen. Namelijk Von Vee, want daar speelt hij op dit moment uh, in. En wat is uh, daar het, uh, het leuke ervan? In uh, 2006 is deze band daar min of meer begonnen als instrumentale band. En uh, daar zat dus ook die Ron Broekhuizen bij. En in 2015 kwam uh, Paul Glandorf met A Days Work in de band van Semisterio. Uh, daar uh, werden dus albums als Trans Earth Injection en Zabriskie uh, bij opgenomen... En in de COVID-periode uh, waren deze drie heren zo slim om daar nog, uh, zelf ook nog het een en ander te doen. Instrumentaal materiaal. En dat is gaandeweg ontwikkeld tot de Bantar. En deze track uh, noemen we de Wrestler. Nou, wat je maar uh, wil worstelen, dat, uh, dat is dan het uh, verhaal. Straks om half tien gaan we praten met Kai Koopmans van Marathon. Ja, want er is uh, wel wat uh, te vertellen over uh, wat Marathon gaat doen. Maar eerst uh, nog even deze band met Jolene Grunberg in de gelederen. Ja, die kennen we nog uh, uh, van haar eigen uh, materiaal. Maar ook in de tijd dat Sue The Night nog uh, bezig was. Daar is zij ook nog even bandlid bij geweest. En dat hoor je ook een beetje terug in het nieuwe nummer van Gunmol. Uh, en dat nummer dat heet Tata's Lie. En Tata's Lie? Nou, dan weet je ongeveer wel waar het een beetje over gaat, namelijk over die uh, roetfabriek ergens aan uh, de andere kant van het Noordzeekanaal. Waar uh, half en een beetje last uh, van heeft. En dat is duidelijk terug te horen in deze tekst. Hope, trust, and a When This is een unrecorded Get it! Get it. Dat was Gunmol. en dat nummer dat heet uh, Tata's uh, We gaan uh, weer eens uh, kijken en uh, luisteren ook naar uh, Banks. Want er staan nog uh, twee nummers en daarna nog ergens een derde nummer in dit, uh, in dit uur. Uh, we beginnen met uh, Freeway. Het is weer even tijd om te luisteren naar wat ze te vertellen en te horen hebben. nummer van dit uh, blokje van twee uh, die staat ook uh, klaar. En dat is The Man. Ja. think man. get her, If you think you can do better. You're like smoking a cigarette You leave behind this and regret Falling out of line sometimes I bet you got an alibi Take a step towards the edge I wanna see and hear you beg. Would I mind to lose a friend When I'm with you I see red I will show you Don't you know You just love with that Say a prayer See you later With your suitcase right. So you think you're the man I guess you don't know who I am Go and get her if you think you can do better So you think you're the man I guess you don't know Better. Like a leaf descending from a tree, you fall down in history. It leaves you feeling incomplete, and now you're far from on your feet. Say a prayer, see you later with your suitcase back. So you think you're the man, I guess you don't. You'll find out later that I was the savior. You held it in your hands. Now he goes the winner for blinding a sinner. And now he sits your right. So you think you're the man. I guess you don't know who I am. Go and get her. You can't do better. So you think you're the Dat was hem. En wij gaan even kijken of we Kai Koopmans te pakken kunnen krijgen. Want het wordt spannend. Want we proberen hem zo in dit nummer even te bellen. En uh, ja, op de app reageert hij niet. Dus het wordt nog een uitdaging. Maar hier is Fire van Marathon. Start. So what is the problem? band is, die heel erg uh, vlot naar voren is uh, gekomen in uh, de Nederlandse underground uh, scene, dan is het deze band Marathon genaamd. Uh, probeer ze uh, te vinden op het uh, wereldwijde web. Nou, dan moet je iets daaraan toevoegen. En dat is punt AMS, want anders uh, dan kom je bij uh, de Marathon van Rotterdam of uh, van Amsterdam uit. Maar dat, dat hebben ze keurig netjes opgelost door AMS uh, erachter te zetten. En dan kom je bij de band zelf uit. Uh, aan de telefoon, want het is een close call, zoals ze uh, dat uh, nog wel eens uh, uh, bij verkiezingen noemen. Uh, maar we hebben hem uiteindelijk aan de telefoon. Kijk Kajkoopmans, goedenavond. Hallo, hallo. goedenavond. Ja, ja, ja. ja. Uh, de reden waarom we je uh, in de uitzending hebben... Uh, dat heeft alles uh, te maken met die band van, van jullie. Want er gaat een keldertour uh, starten. Um, wat is een keldertour? Uh, nou, uh, een toertje langs allemaal zweterige uh, kleine kelders door het land heen. Ja. Uh, kun, je, kun je zeggen uh, dat... De, nou ja, goed, de, de, de kelders is dat... Uh, ja, ja je zegt zweterige zalen, maar ontleent zich de muziek van jullie daar uh, toe? Ja, ja, ja, en dat hebben we ook echt heel bewust uh, gedaan, die keuze gemaakt om dat te doen, want zeg maar veel bands die nu ook een beetje opkomen, die gaan er meteen naar een uh, bovenzaal van Paradiso of zoiets, mm -hmm. zeg maar, beetje die uh, dingen. Ja. Maar wij willen heel graag zo lang mogelijk, ja, het heel ja, heel compact, heel, heel intens houden. En, en daar lenen zich kelders, wat ons betreft, uh, beter voor. Dus uh, ja, dat is echt een bewuste keuze. Ja, hoe gaat het uh, met de band? Ja, het, het gaat uh, geweldig. Het gaat heel goed. We zijn heel blij met hoe, uh, hoe het gaat. Die keldertour is dus, uh, dus al uitverkocht. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, ja, dat ja, het gaat allemaal heel, heel verspoedig. is heel leuk. Ja. We, we genieten ervan. Ja. Um, de, de mensen die jullie volgen, die zeggen... Ja, goed idee wat jullie doen. Ja, ja, ja we merken dat daar heel goed op werd gereageerd. Ook uh, met die tour en, uh, en met de muziek die uitkomt. Daar komen goede reacties op en... Uh, nou, het is gewoon leuk om, om iedere keer als we live spelen dat het ook echt lekker los gaat. Dus dat is natuurlijk sowieso een goed teken. Ja, nou wil ik eventjes uh, ervan af zijn. Was het nou het, uh, in 2022 dat jullie in de popronde zaten of was dat nou het afgelopen jaar? Volgens mij was het het afgelopen jaar. Nee, juist andersom. 2020. Toch andersom. Ja. 2022. Uh, ja. Maar uh, heeft dat nog iets uh, losgemaakt uh, in Den Landen dat, uh, dat jullie dus in 2022 geen die popronde uh, mee hebben gedaan? Ja, dat was, uh, dat was geweldig. Dat, is voor ons echt, uh, dat heeft de deur opengezet naar zoveel uh, nieuwe fans, nieuwe contacten. Uh, mooie contacten met de zalen ook. Dat is natuurlijk ook altijd heel mooi aan de popronde. En wat de echte popronde uh, waarbij we veel in de, in de poppodia speelden. Hè? Want je kan ook in, in cafés of, uh, of kapperzaak of weet ik veel wat. Een kapperzaak, um, ja. ja. Ja, maar voor ons was het echt vaak poppodia en hier en daar een, een kleine, kleine kroeg. Ja. En dat werkte als een, als een malle. Dat was echt, uh, ja, dus voor ons was dat. Uh, een geweldige ervaring. Ja. Uh, zit er in die kelder toe, toevallig ook ergens een, een of andere kroeg in verstopt uh, waar jullie uh, gaan spelen? Of? <laughs> <laughs> nou ja, qua, qua formaat en qua hoe het aanvoelt, zijn er denk ik alle drie wel een soort van, uh, van kroegen, zeg maar. Het ja. is gewoon lekker uh, een bar. Een, uh, nou, geen eens echt een podium, gewoon heel erg. Uh, gelijk vloers, gewoon gelijk met, uh, met het publiek. Ja. Uh, dus ja, het heeft wel een beetje dat gevoel. Meer, meer gevoel van een kroeg dan, dan, dan van een poppodium, denk ik. Ja, um, die keldertour, die start volgens mij over een week of twee weken? Ja, over een week. Dan beginnen we oh. in Tilburg op donderdag. Ja, op donderdag. Maar het brengt jullie ook hier uh, dichter bij huis, namelijk in Amsterdam. Uh, dat is vanuit Paradiso is dit uh, opgezet. Alleen niet in Paradiso, maar in de Doka. Uh, voor ja. die mensen die dat niet weten, dat is een uh, voormalig uh, kantoorgebouw waar bijvoorbeeld uh, de Volkskrant in Paroolin hebben gezeten. Volkshotel. Ja. Ja, ja. In de Wieboudstraat, uh, geloof ik. Ja. Ja. ja, nee, het is echt uh, een hele leuke plek uh, daar. We ja. worden wel eens vaker nu dingen. Het grappige is, en dan is het cirkeltje ook een beetje rond. Mm. Um, we hebben daar de, uh, onze eerste voorronde van de Popprijs gedaan, die we uiteindelijk wonnen. Mm. Um, maar daar begon een beetje ons, uh, ons avontuur eigenlijk als, als band. En wanneer, toen werd het allemaal wat serieuzer. Dus. Het is heel leuk om daar nu uh, terug te komen ook vooral. Ja, uh, letten programmeurs ook op uh, wat jullie uh, aan het uitspoken zijn. Want uh, dit uh, is toch wel iets waarvan programmeurs zeggen... hoe komen ze er in godsnaam op? <laughs> ja, nou, ik, ja ik, ik denk wel dat het misschien ook uh, voor de toekomst... ook met zo'n doka, ja. dat ja, als dit gewoon goed werkt nu... Nou, dit, het verkocht er in ieder geval goed, uh, goed snel uit... Hmm. En ja, ik, ik, het zou mooi zijn. Ik denk dat dit een hele goede plek is... ook voor Paradiso vaker, uh, om vaker ons type bands neer te zetten. Ja. Ik denk dat dat uh, heel goed zou werken. Ja. Dus, uh, zijn er eigenlijk ook meer bands zoals jullie... die uh, dan denken van... nou, wij willen wel graag als support van Marathon dienen? Ja, ja daar hebben we wel uh, best wel wat, uh, wat berichtjes over gekregen... van bands die het leuk leken. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk in Amsterdam hebben we juist gekozen om een... Uh, Oh, uh, om, om, ja, Frans uh, neer te zetten. Waarmee we ook in de, onze EP-release, uh, die deed toen een aftershow. Ja. En dat vinden wij gewoon een geweldige artiest die, uh, die de zaal helemaal los krijgt. Ja. Uh, maar is wel wat, uh, al wat, wat, wat verder, zeg maar wat ouder en wat, wat meer ervaren. Terwijl we, uh, bijvoorbeeld de Tilburg, hebben we echt een jonge band uh, voor ons neergezet. Grote ja. Geelstaart. Ja. En uh, ja, dat is te gek. Dat, ja, ik vind dat heel leuk. Ja, uh, is dat ook belangrijk dat uh, bands die bijvoorbeeld hun sporen nu beginnen te verdienen zoals jullie, uh, dat ze dan uh, bijvoorbeeld ook een, ja, een wat jongere band en een wat onbekendere band die veel in de mars hebben, dat uh, jullie dan ze eruit pikken en ze, nou laten we op het Engels zeggen, give it a shot? Ja, nee maar ik denk dat dat heel, uh, wij doen dat heel graag, maar ook vooral omdat we, nou, nog helemaal niet zo lang geleden de zelf die in die positie zaten. En mm. we ook zelf weten hoeveel je daaraan hebt aan, aan, aan een support spelen voor een band die heel erg in je straatje zit. Yeah. Um, ja, weet je, zo ook qua, qua, qua fanbase groeien, maar ook gewoon qua ervaring, qua contacten, bevriend raken met zo'n band. Yeah. Ja, dat is gewoon, gewoon heel waardevol en dat is het begin van heel erg veel moois en... Nou, het voelt heel leuk dat we nu in een soort van positie komen waarbij we dat soort dingen kunnen gaan doen. Ja, uh, dat, uh, ja dat doen we graag. Ja, uh, Die ervaring uh, wat je nu over vertelt, uh, neem je dat ook mee bijvoorbeeld uh, in de werkzaamheden die je naast dit verhaal doet? En dan denk ik bijvoorbeeld, ik weet niet of je nog steeds verbonden bent aan NH-pop, om maar even ja. wat te noemen... Maar ja, zeker. ja uh, de Popmasters, om maar even een, uh, een zijstap. Maar dat, daar is het natuurlijk prima voor te gebruiken, dit, uh, dit soort ervaringen. Denk ik. Ja, ja? ja nee, absoluut. Nee, dat, dat, is juist, uh, dat vind ik ook heel leuk om dat mee te brengen. Hmm. Uh, en je eigen ervaringen daarin ook te delen. En andere artiesten voor bepaalde valkuilen te behoeden, misschien wel. Hmm. En juist ook via-via weer aan connecties te helpen. Ja. Dus uh, nee, ja, tuurlijk. Dat, dat, ja, zoals met heel veel mensen in de muziek, dat, uh, ja, dat, dat loopt allemaal een beetje in elkaar over. En uh, ik denk dat dat ook juist heel inspirerend is en, uh, en werkt. Ja, uh, wat doe jij nog uh, precies bij NH-pop? Uh, als projectleider, uh, dus uh, ben ik. We hebben uh, zeg een half jaar geleden een selectie gemaakt van tien uh, popmasters. Ja, hoe staat dus het dan mee? Ja, dat zijn echt die artiesten die, die, die richting professionals gaan. Ja. Uh, dus die proberen we te ondersteunen met, uh, met coaching, uh, productiebudget nou, en, en ja, gewoon een stukje verdere begeleiding. Ja. En daarnaast uh, hebben we net de eerste ronde van uh, de Pop Kanjers gehad. En dat is een subsidieregeling, een hele laagdrempelige regeling. Waar uh, artiesten ja, geld kunnen, kunnen, kunnen aanvragen voor een project. Ja. Uh, dat hebben jullie als uh, marathons. Zijn er nou uh, uh, niet meer nodig? Of uh, is dat heel ondergebiedig uitgedrukt wat ik hier Nou ja, nee, iedereen kan dat uh, tot een hele verre hoogte altijd gebruiken. Uh, ja. Het gaat dan in die popcanje regeling om niet zo'n enorm bedrag... waardoor ja, voor jonge mensen het misschien relevanter is... Ja. dat die daar echt, echt heel veel mee uh, kunnen bereiken... en voor ons is het als een onderdeel of zo. Ja. Maar uh, nee, echt van, van heel jong tot, uh, tot al best wel ver... vraagt die regelingen aan, want... Uh... Ja, het is heel erg welkom en het is allemaal heel erg kostbaar wat we maken ja. als muzikant. Dus ja, alle, alle financiële hulp die daarbij geboden wordt is uh, heel belangrijk. ja En die keldertour waar we het net over hadden, dat is dan natuurlijk uh, wel een manier om dan misschien enigszins de kosten te drukken of uh, zie ik dat verkeerd? Ja, ja, op zich valt het mee hoor. Uh, het, is, uh, het is geen vetpot. <laughs> het is echt uh, puur omdat we dat heel leuk vinden om te doen. En, uh, okay. Dat is een beetje, beetje, beetje kiep draaien. Maar heel, ja. uh, heel, uh, heel spannend is dat allemaal qua, qua financiën niet. Maar wel heel spannend qua, qua gewoon, uh, ja. het optreden. Dus dat is leuk. Um, de afsluitende vraag. Ik, ik zei het al bij de introductie. Als je marathon wil vinden op het Wereldwijde Web. Hoe kunnen ze dat doen? Ja, nou ja, eigenlijk legt hij het net perfect uit. Ja. Want we zijn Marathon uit Amsterdam. En uh, dat hebben we toen vanaf het begin ooit een keer gezegd. Marathon.ams.ams dus. En dan kan je ons op uh, Facebook en, en Instagram uh, goed vinden. Heb je wel een eigen website of niet? Ja, ja, ja, ja. ja. www.marathonamsterdam.com Dus uh, dat is altijd ideaal uh, rondom de Marathon van Amsterdam. Ja. Dan krijgen we altijd heel veel bezoekers. Ja, dat is, dat is, dat is, uh, ja, dat is altijd wel fijn. Uh, uh, ja, ze dalen dan af uh, naar de kelder. Maar goed, uh, dank je Kai. Uh, we gaan uh, even hier fire laten horen van Marathon. als een collega als Roy de Smet dit gaat draaien in zijn programma. Roy draait door op maandagavond bij de lokale omroep van Volendam en Edam. Dan moet je gaan op gaan letten. Normaal gesproken is dat meer voor de songwriters. Maar hij heeft dat toch ook uh, uh, gedaan door Marathon Airplay te geven. Met het nummer Fire. We gaan voor de laatste maal naar de andere kant. Want daar staan ze klaar. Banks voor de, het laatste nummer van vanavond. Namelijk Forget you. Something's better left unsaid between sheets. Emotionally, there is a time to turn the field of our vision. Of what we thought was love We held it, we made it, we saved it We craved it, protected With all that we had In the choices we made In the path we would take And the fact that I liked it Either way <laughs> Forget you Break the silence Just enough to come back and protect Whatever there's left of us But now there's nothing left Cause you held it, you made it You saved it, you craved it Protected with all that you had And the choices you made in the path you would take And the fate En ze komen ook gelijk deze kant op, want we gaan meteen ook het een beetje afsluiten. Ook gelet op de tijd, want ja, het is ook zaak dat, dat mensen ook weer een beetje enigszins redelijk op tijd thuis kunnen komen. Ja. Laten we eerst beginnen met jullie en met jou Guusje. Wat, wat vond je ervan zo'n radio optreden met allerlei camera's er meteen omheen? Ja, leuk. Ja. Wel, wel een beetje onwennig natuurlijk, ja, ja, ja, ja. maar wel heel leuk. Ja. Ik vond het vooral altijd heel leuk om mezelf op die tv daar te zien. Tien seconden is dat, er zit altijd een beetje vertraging in. Dus, ja. Ja, ja, ja. ja, ik kan lekker spieken dus een, een beetje, nou ja, met een beetje hoe je wil, is dat uh, natuurlijk te doen. Was <lacht> jij vroeger goed in spieken eigenlijk, uh, op school? Uh, op school? Ja. Nou, ik heb wel mijn havo met twee vingers in mijn neus een beetje gedaan, doordat ik heel subtiel kon spieken ja, zeker. Ja? Ja. Dus uh, als er nu nog een oude uh, leraar zit te luisteren, Wouter geeft lopen speaker. Maar yeah, ja. dat is, maar, uh, dat is uh, ja. Je hebt het ook uh, gewoon op uh, eigen krachten, denk ik toch. Ah, ook heb ook wel gewoon hele goede ogen. Ik kom gewoon. <laughs> ja, uh, uh, maar uh, nu even serieus. Maar als je staat op te treden, uh, leg je dan ook op ballers of niet? Let ik op alles. Ja, als je gewoon uh, echt staat te spelen of... Uh, nee, nee ja, je wil juist zo weinig mogelijk nadenken volgens ja? mij als je muziek aan het maken bent. Dus, Intens. Uh, wat zei je? Intens. Dus, ja. ja, dat, dat ligt aan de kick natuurlijk. Maar uh, nee, ik ben uh, niet echt met heel veel in mijn hoofd bezig uh, tijdens het spelen. Behalve gewoon lekker genieten en... Uh, wat het volgende akkoord? Ja, ja, ja. <laughs> dat is misschien het enige wat door mijn hoofd heen gaat ja. op zo'n moment. Ja. Uh... Ja. Uh, speel jij een instrument eigenlijk? Of helemaal niet? Ja, nou ja, ik, ik schrijf die nummers natuurlijk niet uh, a cappella. Ja. <laughs> dus uh, ik speel een beetje gitaar en een beetje piano. Maar ik moet het wel daarbij zeggen, als in dit is niet op het niveau dat, dat Wouter gitaar speelt. Hè? Want uh, ja, anders dan <laughs> ja, denk ik niet. Ja, ik heb een oh, weg nodig. Lekker. Ja, je hebt een, moet een ook weg lekker nodig, ja. Uh, ja. Nee, uh, want uh, bij de optredens die, die we gezien hebben, uh, is het uh, gewoon uh, alleen jij met een microfoon en uh, ja, podium staan en, uh, Klopt. en gaan. Ja, kijk, ik, ik ben echt een gevoelsmens. Mm. En ik wil mijn song heel graag voelen. En ik merk gewoon, als ik um, gewoon mijn handen vrij heb mm. en gewoon me echt kan focussen op um, de woorden... Ja vertalen naar melodieën. Ja. Dat ik veel meer bezig kan zijn met wat ik nou eigenlijk aan het zingen ben. Uh, dan Als ik bijvoorbeeld een gitaar in mijn hand zou hebben, dan zou ik denk ik te veel bezig zijn met wat is het volgende akkoord. Mm. In plaats van uh, dat ik bezig ben met wat ben ik nou eigenlijk aan het vertellen. Juist. Mm. Uh, ben jij ook iemand die met uh, expressief uiten op het uh, podium? Ben je er ook zo'n iemand die, uh, expre dat je expressief uit op het uh, podium? Nou, ik ik denk dat anderen dat zouden moeten beoordelen, ja. maar ik ik vind het wel lekker om een beetje te dansen ja. en om veel te bewegen op het podium. Dus ja. als ik zie dat wel als expressief. Ja, jij ja. beweegt wel lekker op het podium inderdaad. Ja. zeker. Ja. Oké, okay. nou ja, goed. Uh, we hebben vanavond uh, vijf nummers uh, gehoord. Zijn dat ook stiekem vijf nummers die we ook uh, kunnen verwachten op die EP? Of uh, zijn dat toch uh, ga je toch een beetje een keuze maken van? Nou, toch maar niet deze en uh, toch een andere voor in de plaats te nemen. Er zitten uh, er flink wat bij die op de EP komen, hè? Toch wel. Mm. Dus wat we vanavond hebben gehoord, uh, kan zomaar er, ergens uh, weer uh, terugkomen. In de ja, als de luisteraars het interessant vinden, dan kunnen ze me sowieso volgen. Ja. En uh, dat kan op uh, I am Banks op Instagram. Heel goed. Ja, i.m.banks. Ja. En uh, ja, het is vooral heel erg interessant denk ik om uh, mij te gaan volgen in de weg naar dat debuut EP toe. Ja. Uh, want het is best spannend en het is best een uh, ja, nieuw iets voor mij. Ja. Uh, maar ik beloof echt dat het ja, fucking vet gaat worden. Mag ik schelden? Tuurlijk! Ja. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker jezelf zijn. Ja, super vet gaat <kwijnt> ja. worden. Ik maak er even wat anders van. <laughs> uh, Ontzettend leuk. Ja. Ontzettend leuk. Dus uh, ja, ik ben ook vooral gewoon heel erg enthousiast daarvoor en daarover. Goed. Ja. Dank dat jullie geweest zijn. Dank dat wij mochten komen. Super ja. graag gedaan. Ja. ja. En, en als het uh, zover is, dan horen we dat natuurlijk graag. In ieder geval. We gaan uh, zo'n beetje hier en daar uh, wat, uh, wat afsluiten. En... Deze dame die hebben we al maandag laten horen. En dat is de meest recente single van Joana Jorgoe. En dat nummer dat heet Lonely. Poprondes weet je het ook maar nooit meer. Uh, want uh, daar uh, ging ik dus met, uh, met onze vriend uh, Kai Koopmans van uh, Marathon uh, enorm even de mist in. Want uh, ja, dan haalde je de jaartallen een beetje door elkaar. 2022 was dus Marathon uh, de beurt. En deze Joana Jorgoe, die heeft in de afgelopen popronde meegedaan in 2023. En ik heb dat ook uh, meegemaakt. Uh, nou, uh, dat was uh, met rug, met rug, met recht moet ik eigenlijk zeggen... ...een kelder, die, uh, die Wolfhound... ...want uh, dat was in Haarlem uh, waar, uh, waar wij uh, toen uh, even geweest uh, waren... ...als drie uh, uh, voor twaalf uh, Noord-Holland uh, zijnde. En uh, het uh, was natuurlijk wel ook zweterig in dat opzicht. Dus dat uh, is een beetje het, uh, het uh, verhaal van, uh, van deze Johanna Jorgoe. En zij uh, speelt met een, uh, ja, met een, uh, met een drummer... Maar ze hebben als het ware gewoon, uh, wat, uh, wat dat er gaat, uh, geluid voor vier. Uh, want zo hard klinkt het uh, ook. Um, we zijn uh, toegekomen aan het eind van, van een beetje, uh, deze alternatieve FM. Volgende week uh, zijn we er niet. Want dan is er de finale van de Rob daar wordt Ja, dat is wel heel leuk uh, steeds. Als muzikanten het, uh, het pand verlaten, dan nemen ze gelijk ook het lichtknopje mee van de gang. Uh, en dat is... Hilarisch in dat opzicht. Uh, volgende week uh, zei ik al. Zijn we er niet. Want dan uh, doen we de finale van de Rob Akda Award. En de week erop. Dan zijn we weer echt terug op die donderdagavond. Want dan uh, is het gewoon weer uh, vaste prik. Uh, dus er komt nog één maandagse uitzending. Namelijk op 18 december. Uh, deze uitzending komt uh, komende maandag gewoon nog een keer voorbij. En we sluiten af met Madman van Francis Albenblik. En die komt van de EP Spels. Ik zou zeggen, tot maandag de 18e. So related really, was a man, your professors in school tell you listen to the rules about this man So you tell your friends about this book How it changed and how it shook your world up But they are on board with you Your book is true, so why would they read them? But you read more You read more These songs that you write About those feelings late at night No one will hear them A hey girl is on the phone When I did you go This is how love Good enough, even your best Not mad enough, but there's no time